Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het El Aqsa ziekenhuis in het midden van Gaza stroomt voor een groot deel leeg... na een bevel van Israël om het gebied in de buurt daar te ontruimen. Volgens dat land is de evacuatie van het ziekenhuis niet nodig... maar veel patiënten en vluchtelingen gaan toch weg... omdat ze bang zijn dat het een oorlogsgebied wordt. Het ziekenhuis bleef tot nu toe voor een groot deel gespaard voor het oorlogsgeweld. De VN zegt dat inmiddels 84% van de Gazastrook een geëvacueerd gebied is. Je kan binnenkort geen schoenen meer scoren bij de Bristol. Voor de Nederlandse winkels is faillissement aangevraagd. Het ging al jaren niet lekker, zegt mijn economiecollega collega Gidi Pols. De coronapandemie viel zwaar en ook de hogere energiekosten... Vervolgens probeerden ze de schulden nog op te lossen met een totale leegverkoop in juni. Maar dat bracht ook niet voldoende op. En zo verdwijnt een keten na ruim een halve eeuw uit de winkelstraat. Ongeveer 370 werknemers moeten op zoek naar een nieuwe baan. Hun salaris van deze maand krijgen ze nog wel. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt 135 miljoen euro nodig te hebben voor de bestrijding van Mpox. Dat virus, dat eerder apenpokken heette, grijpt vooral in Afrikaanse landen om zich heen. In Congo werden laatst in één week meer dan duizend nieuwe Mpox-besmettingen gemeld.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 Ja, het is voor het eerst sinds vijf jaar dat er weer in Almere een introweek voor nieuwe studenten wordt georganiseerd. Het weer dan, vanavond ook nog een mix van zon en wolken. Morgen begint met veel zon, later meer grijs. Wel wat warmer dan, 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er bij Amsterdam door de werkzaamheden. De ring noord is dicht en daardoor sta je op de A10 van de Koentunnel... tot Amsterdam-Buitenveldert nog een kwartier in de file. Het is ook druk op de A4 naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer. Vertraging is daar 10 minuten. Op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je 20 minuten vertraging. Daar rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem... En het is druk rond Utrecht door de werkzaamheden daar aan de A2. Er is ook nog een ongeluk gebeurd op die A2 van Amsterdam naar Den Bos bij de afrit Utrecht Centrum. Ze zijn aan het bergen, er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM.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 Stop Als er één ding kan met uh, dit nummer... dan is het uh, hier een, een behoorlijke dansversie van maken. Lasset uit Haarlem. Ja, uh, dat is waar dit uh, programma gemaakt wordt. Uh, niet zo ver weg, want dit uh, programma wordt gemaakt in Zandvoort. Uh, het is uh, de editie van 22 augustus. Geen live muziek, maar dat heeft uh, alles uh, te maken met een heel groot evenement in de Zandvoorts achtertuin waar dit uh, programma wordt uh, gemaakt. En dat is de Dutch Grand Prix. En dat uh, betekent dat we dus uh, niet 1, 2, 3 eventjes iemand uh, kunnen halen. Want de boel is al aardig uh, afgesloten. Het uh, betekent dat je niet zomaar Zandvoort in kan met... Een auto, daarvoor moet je een doorlaatbewijs hebben. En zelfs dan is het uh, zelfs nog lastig, heb ik me laten vertellen. Maar hoe dat zit. Daarvoor moet ik dan toch weer verwijzen naar de wat actuele. van zowel een lokale omroep hier in de buurt. als een stadsomroep even verderop. of desnoods zelfs een regionale zender. Dus uh, helemaal uh, zeker weten, doe ik dat niet. Goed, uh, Lacent beet het spits af met chaos. Um, we gaan uh, straks in dit. ...komende uur praten met... ...Francisco Daniel... ...Daniel... Eh, ...voluit heet hij Francisco Daniel Ritz... ...en hij heeft een, een, een nummer gemaakt... ...samen met Melanie Ryan... ...die is al eens eerder geweest hier bij ons in de studio... ...namelijk in juli... ...en het is een duet... ...en het uh, vorige uh, verhaal van Melanie Ryan... ...was ook met een iemand... Uh, gemaakt. Tim Don. Ik weet niet of die daar ook helemaal op te horen was. Maar die ga je straks natuurlijk sowieso nog horen in dit uur. Maar er zit natuurlijk ook muziek. En met het oog op waar dit programma wordt gemaakt en uitgezonden is het natuurlijk wel zaken dat we dat een beetje aanpassen op datgene wat uh, natuurlijk de komende drie dagen hier in dit dorp, Zandvoort dus, um, een beetje te horen is. Namelijk een groot evenement als de Formule 1. Hoewel die auto's tegenwoordig niet zoveel veel maken. Het zijn meer de Porsches dat wat lawaai maakt. En alles wat er in het bijprogramma zit. Want de Formule 1 auto's die zijn tegenwoordig wat stiller. Uh, ja, zo, zo is het in ieder geval. Maar goed, ik ga je er niet allemaal mee vermoeien. We gaan gewoon ook muziek laten horen, want daar is dit programma eigenlijk ook voor bedoeld. En dit was een van de eerste nummers die Metal Lake uitbracht. Dead Man on the Payroll van hun eerste album uit 2018. Met de gelijknamige titel van de band, namelijk Metal Lake. Your job is up live uitzending en ook die dan later weer terug te horen is in deze editie van 22 augustus, kan ik vertellen dat het op 25 augustus een optreden is van deze Fabiana Dammers in de Kerkstraat in Leerdam bij Koffie in de Bakkerij, want daar uh, treedt zij op en de laatste Engelstalig en Italiaans-talig werk horen. Uh, waarschijnlijk zal deze misschien ook nog voorbij komen op het repertoire. 2012 van het album The Girl You Love Roundabout Town. Het openingsnummer zelfs van dat album. En daarvoor Dead Man on the Payroll van Metal Lake uit Groningen. Die band is in een iets wat andere muzikale richting ingeslagen. Amerika hebben we in de editie van 15 augustus laten horen. Maar dit was nog uit 2018 toen ze nog eigenlijk een beetje de weg moesten vinden... in de Nederlandse muziekindustrie en ook het Nederlandse muzieklandschap. En een van de opvallende nummers die bij mij eigenlijk een beetje naar voren kwam van dat, dat album in 2018 was Dead Man on the Payroll. Uh, Max Polman, een uh, man uit uh, Noord-Holland, uh, is ja, een liefhebber van het doorreizen in Amerika. Nu heeft hij een nieuw singletje uitgebracht. Maar ja Max, het is een cover en in... die laten we toch niet uh, 1, 2, 3 horen. Dus doen we het nog eventjes met het uh, oude materiaal. Uit een tijdje terug. Dit nummer roadless travel.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 Een beetje terug in de tijd. April was de release van haar debuut-EP van deze High on Shine. En What's Going On was al eerder uitgebracht als single. Dat staat trouwens ook op de EP Counterweight. Daarvoor hoorde je Max Polman met Roadless Road Less Traveled. We gaan zo dadelijk praten met Francisco Daniel. En hij heeft een single samen met Melanie Ryan. Dus dat wordt heel interessant. Maar Melanie Ryan is ook hier geweest. En dat had weer te maken met een single die ze toen heeft uitgebracht. Bovendien, en dat is het uh, leuke nieuws... Uh, heb ik ergens weer een foto voorbij zien komen van een, uh, ja, een man... die toch al een beetje een legende begint te worden... als het gaat om live muziek bezoeken, namelijk Nick Wolters. Hij is gespot uh, samen met Melanie Ryan... Uh, tijdens een optreden van, uh, van Melanie in het voorprogramma van Dasha... Uh, in Paradiso. En de vader van Melanie Ryan die heeft die foto eventjes geschoten. En daar stond onze vriend Nick Wolters dus op. Uh, bovendien uh, zei ik een maand geleden, dikke maand geleden, was ze hier dus in uh, de studio bij ons om haar single Little Wins onder de aandacht uh, te brengen. Dat heeft ze toen gedaan. Samen met Tim Dawn. En dit is die single van jullie alweer. It's raining so hard, bad for the cloud.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 About it, but I even made my bed this time. Oh. En dat was er, Melanie Ryan was dat, met uh, Tim Don en Little Wins. Hoewel die Tim Don niet helemaal echt uh, te horen is, maar uh, hij heeft al wel degelijk hier een uh, rol in. En uh, dat is niet zonder reden, want uh, dat heeft alles te maken met iemand die ik nu ga introduceren. En dat is een creatieve duizendpoot, zoals hij dat zelf omschrijft. Hij begon zijn creatieve reis met tekenen. Maar sinds 2013 brengt hij eh, muzikale verhalen en liedjes... met een boodschap van uptempo tot ballads. De muziek valt niet in een hokje te plaatsen. En hij heeft onder meer gespeeld met Joker de Gruijf... Jan Amien Knossen, Bert Hering, Bart Bos, Hans van den Burg... van Gruppo Sportivo, voor de mensen die dat eh, nog willen weten... en Tim Ackerman. En over wie heb ik het dan? Dan heb ik het over Francisco Daniel. En die hangt aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Zit het een leuke introductie? Ja, een hele leuke introductie, dankjewel. Oké. Okay. Ja, nee, dat is goed. Want uh, ik, ik moet me een beetje denken aan, uh, aan een collega radiomaker in, in het land. En ik uh, luister soms ook nog wel eens naar een hem op zaterdag. Uh, dat is Maarten Verduin. Ik zal meteen ja. weer even uh, reclame maken voor zijn programma Podium 107... elke zaterdag met een hele batterij aan mensen tussen 4 en 6 bij RPL-voerden. Tegenwoordig heet het, uh, geloof ik, RTV Midden-Holland. Ja. Nou ja, dus, uh, en dus zie je, daar heb jij volgens mij ook in gezeten, denk ik. Toch, of niet? Nee, maar niet? Uh, we, zijn, we zijn wel aan het kijken voor een datum dat ik daar langs gaan. Ah, gaan. Dus, uh, ja. ah dus, dus, dus hij is er al mee bezig. Hij is er al mee bezig, zeker weten. Ja, de, de, de snoedaard. Maar goed, uh, goed wat, wat dat er gaat, uh, helemaal goed. Maar uh, we gaan het ook over jou hebben. Want uh, ja, uh, dit zeggende, uh, je bent al uh, sinds 2013 bezig. Uh, ja. Dat doe je niet helemaal alleen, geloof ik, toch? Nee, ik, ik ben wel echt wel uh, alleen, alleen bezig als, uh, als single songwriter. En later in, uh, ja, laten we zeggen, vanaf 2017... 13? 2022 ben, ja oh, ja 2022 ben ik ook andere dingen gaan doen oh, dat, na mijn ja mijn single songwriter uh, na single songwriter dingen maar mijn echte uh, core uh, mijn echte kern van alles is toch wel ja muziek maken liedjes schrijven en dat ook op een podium spelen met bijpassende koffers die ook uh, gelinkt zijn met mijn eigen liedjes ja koffers uh, hoor ik je zeggen. yes ja, um, dan, dan ga ik nu een hele gevaarlijke vraag stellen. Wat vind je dan van de tribute cultuur? Want daar associeer ik koffers mee? De tribute Nou, ik moet zeggen, ik heb de laatste. Uh, wat, er was ook een programma natuurlijk, Battle of the Tribute Bands, uh, geloof ik, op SPSS. 6 mm. En uh, ja, dat werd echt omvergeblazen door alle tribute. Vooral die Bee Gees, die waren echt bizar goed. Dus ik vind het echt wel ja, te gek. Ik ja. vind het hartstikke leuk en zeker als je ze ziet spelen op een festival en het zijn liedjes die je kent en... Ja, daar gaat het om juist om de herkenbaarheid en om de gezelligheid. En, ja. uh die erbij komt kijken. Dus ja, het is dus, dus, dus, dus wel upcoming. Dus uh, ik denk dat, dat, dat je daar naartoe uh, gerefereerd... denk ik, daar heb ik Ja, nou, niet helemaal. Want uh, aan de andere kant vind ik de, de tribute-cultuur... en dan ga ik ook iets vinden als radiopresentator... Ja. Uh, gaan op een gegeven moment de originaliteit uh, worden ondergesneeuwd van de, die hardwerkende muzikanten die met hun eigen nummers uh, komen. Want ja... Nederland, uh, wat de boer niet kent, vreet uh, me niet. En uh, dan ja. hebben we liever een tribute dan uh, iemand die een goed liedje in elkaar zet. Dus ja. ik pleit dus meer voor het originele verhaal dan voor de covers en de tributes. Hé, hey, kijk, hartstikke mooi. Ja, ja heel verre dan... uitgesproken uh, naar jou toe. Maar ja, ik weet ook dat je er niet zoveel aan kan doen. Uh, want... Nee, maar ik vind het uh, zelf hartstikke leuk om uh, bijvoorbeeld met eigen liedjes, zeg maar, dat ik kijk en doe het wel zorgvuldig. Ik uh, zoek hm. juist liedjes die meer bij mijn eigen liedjes passen. Mm -hmm. Zodat het een soort rode draad blijft in, uh, in de show uiteindelijk. En dan is het juist leuk om dan uh, je eigen stijl, uh, met, je, met je eigen muziekstijl, of iets van een cover te gaan maken. Ja. Wat ook weer een beetje... ...als jou klinkt. Zeg ja, oké, okay, ik snap hem, ik snap hem. Maar uh, uh, niet dat ik... Uh, eh, want, ...want de muzikanten moeten niet broodeloos worden... ...omdat ze hun uh, originele nee. materiaal aan, ...aan de straatstenen niet kwijt kunnen. En dan, dan moet je dus toch een beetje de schoorsteen laten roken. Ja, dan kom je toch weer uit op die... ...van Maladij de Tribute... ...en uh, Tribute-cultuur en cover cultuur Maar goed, uh, ik, ik, snap het, ik snap het wel hoor. Dus laat ik dat even heel duidelijk stellen. Uh, maar goed, uh, jij bent ook iemand die, die in theater graag vertoefd ja. op dat? Ja, zeker. Ik ja. heb uh, vorig jaar uh, in de musical Zorro gespeeld. En uh, dan mocht ik uh, ja, het masker van Zorro dragen... en uh, schermen en uh, de mooiste nummers zingen. En dat vind ik ook echt hartstikke leuk om, uh, om te doen. Dus het is echt wel... Want Sing That Songlighten... toen krijg je, je zo'n kans van, nou ja, om Zorro te doen, zeg maar. En ik mm. vond het wel heel erg spannend. Ja. Maar uh, naarmate de repetities uh, vorderden, ging het echt wel... Ja, ging het echt wel? Het werd steeds uh, leuker en dan voelde ik me echt wel meer de... Ja, de, het personage uiteindelijk en leerde ik ook echt heel veel in acteren en uh, dansen ook uiteraard. Hm. Dus dat is toch weer een heel ander uh, ja, expressie van, uh, van kunst. Ja, en dat uh, vind ik ook echt hartstikke leuk om de, te doen. Dus ik ben heel erg blij dat ik dat avontuur ook zeker heb uh, mogen meenemen. Maar stel dat er op een gegeven moment een theaterbaas uh, bij jou uh, aan de deur loopt... ...en die zegt, nou Francisco, jij maakt zilke mooie, originele liedjes... Zou je dat ook in een theater willen doen? Wat doe je dan? Uh, een dikke vette ja zeggen. <laughs> een dikke vette ja. <laughs> wat, is ja leuk, wat is leuk aan een theater dan? Uh, om het even uh, een beetje in die theaterhoek uh, te, te blijven in dat opzicht. Nou ja, omdat je uh, juist uh, heel erg veel magie kan creëren. Kijk, als je bijvoorbeeld het festival gaat, dan... Uh, Speel je van het ene liedje naar het andere liedje, dan ga je zo, raasje je eigenlijk door een setlist heen. En dan moet je proberen daar uh, connectie mee te maken. Ik vind het als, uh, als artiest vind ik het heel erg leuk om connectie met uh, het publiek te maken. Ik wil door middel van mijn muziek... Mensen het gevoel geven dat ze er toe doen. En dat kan ik het beste doen mm -hmm. uh, in, een, in een theaterzetting. Of nou klein of groot is. Maar dan kan je de mensen ook goed aankijken. En dan kan je, op, op, over originaliteit gesproken, kan je je eigen verhaal vertellen. Over hoe jij de wereld ziet en hoe je over sommige dingetjes denkt. Door middel van je muziek en door je verhalen. En dat, ja, dat kan je dan weer vertalen door je eigen liedjes. En daar heb je in theater veel meer... Uh, de vrijheid voor en de ruimte voor dan als je bijvoorbeeld op het festival speelt. Want dan heb je, is het juist razend door je setlist heen. Mensen connectie maken in, de, in, ja, in een bepaalde tijd die je hebt. Ja. En dat is ook hartstikke leuk. Maar theater dat is uh, ook heel erg te gek. En ik ben heel erg blij dat ik dat weer mag doen in, uh, in het cultuurcentrum Landvast in al -Wasserdam. Op 20 oktober mag ik weer in een soort theater uh, spelen. Dus uh, ik kijk er nu al naar uit. Is dat ook een beetje de streek waar je vandaan komt? Uh, ik kom uit Papendrecht. Ja, dus al was ze dan ligt lekker in, uh, in de buurt. Ja, uh, dan vind ik het ook niet vreemd dat uh, collega Verduin uh, jou op een gegeven moment uh, op je schouder tikt. Kom maar even langs, denk ik dan. Ja, want dat is nee. dat uh, ja, Albola's Waard, had ligt uh, niet ver van Woede, denk ik. Zo. Nee, precies. Ja, nee, maar het lijkt me ook super leuk om bij jou langs te komen Ja, denk dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik zit ook Maarten een beetje zijn programma een beetje te maar goed, ja, nou ja goed, we, we zitten wel eens onderling. Uh, buiten de uitzending om zitten we wel eens dingen uit te wisselen. Maar goed, uh, het maakt niet uit. Uh, even over, over jouw uh, verhaal, dus de theater. Maar uh, dan uh, is het hè, je, je verhaal vertellen. Um, ja, als je daar dan zit, hoe bereik je je dan voor, voor zo'n zo avond? Nou, sowieso um, zoek ik naar, naar, sowieso naar eigen liedjes, van wat vind ik belangrijk voor eigen liedjes, wat mensen moeten weten en wat mensen leuk vinden, dat is één. Ja. Dat natuurlijk ook, ja, daar, daar komt het hoor, het spijt me echt heel zeer, maar de covers, ja. want ik doe, ik, doe, uh, ik doe er daar af en toe ik doe een liedje, een liedje en van mezelf, dan een cover, een liedje van mezelf, om toch een beetje de aandacht uh, vast te houden. Snap en uh, ten tweede, ja, wat wil je, wat wil je vertellen? Wat vind je noodzakelijk om te vertellen? Welke onderwerpen pak je aan? Welke onderwerpen ga je uit weg? Maar vooral uh, hoe hou je het zo leuk mogelijk dat de mensen die een kaartje voor je kopen aan het einde van de avond denken van nou, ik ben blij dat ik daar naartoe ben gegaan. Ja. Dus daar ben je allemaal mee, uh, mee bezig. En uh, ik vind dat er ook een soort rode draad in moet zitten. Maar vooral dat mensen het nou een zin hebben. En dat uh, de liedjes. Uh, uh, leuk vinden. En als ze uh, iets meenemen van de verhalen die ik vertel uh, of niet, dan is dat ook goed. Dus uh, ik ben daar heel erg mee bezig in het hele creatieve proces. Ja. Ik ben daardoor heel erg geïnspireerd door bijvoorbeeld Luca Bloom, uh, een geweldige uh, singlesongwriter uit Ierland die ook uh, in zijn eentje uh, vooral de Nederlandse theaters ook vult uh, uh, met zijn uh, geweldige liedjes. En de verhalen die hij erbij vertelt, dat zijn, dat zijn zo bijzonder en zo, en zo te gek. En uh, juist die one-man-shows maakt het juist iets sterker. Bruce Springsteen zei ooit van, um, je moet een ma... It is like, it's like a magic trick. And with all the good magic tricks, it begins with the setup. dus de setup moet goed zijn... Voordat je zo'n zo, zo, zo stap onderneemt om het theater in te gaan. Ja, klinkt als uh, magie. Uh, nou, uh, is er, uh, op het moment dat wij dit uitzenden is het 22 augustus. Is het uh, weekend vlak voor de Dutch Grand Prix. Weet je wie uh, trouwens ook gevraagd is bij die Dutch Grand Prix? Ook een magier, Hans Klok. Och. Ja, dus, dus alsof de Duvel er mee speelt in de, dat opzicht Maar uh, ja, even over jouw uh, muziek um, ja. Want je, je, je gaf al een beetje een, een voorzet met Luca Bloem Maar wat, uh, hoe uh, omschrijven is jouw eigen muziek wat, uh, waar, waar, waar kunnen we het een beetje mee vergelijken? Nou, ik, uh, ik laat me inspireren met invloeden van drie grote helden, namelijk uh, singlesongwriters songwriters Newton Faulkner, John Butler en uh, Luca Bloem. En uh, mijn muziek is eigenlijk een beetje te vergelijken met Ala Brian Adams mm. en Bruce Springsteen. Ik uh, speel voornamelijk akoestische rock, ik uh, geef veel energie op het, uh, op het podium en uh, ik streep ook op als one-man-band met een voetdrum uh, en met, met uh, muzikale special effects dus dat ik mijn gitaar naar akoestische gitaar tot een elektrische gitaar kan maken, waardoor je een hele, waardoor je muziek wat voller klinkt zeg maar, en um, ja, een beetje een druige kant op, maar tegelijkertijd vind ik het ook mooi om juist um, de intimiteit op te zoeken en juist ook kleine liedjes uh, ja. te spelen, ala uh, José González, Iron and Wine en zo. Dus uh, om dat gebied van, uh, als we zeg maar de piek moeten beschrijven... dan uh, de piek omhoog met al het ruigheid en energie... Uh, Brian Adams en Bruce Springsteen die kant op. En als we echt heel aangaan naar de intimiteit... dan gaan we juist naar de hele kleine liedjes... Iron and Wine, uh, José González is daarin wel ja. Te beschrijven. Ja, uh, dan ga ik de brug maken. Um, want past dat dan ook bij degene met wie jij dat, uh, deze single hebt uh, opgenomen? Uh, met Melanie Ryan. Ja, dat klopt wel, ja. Want ja. dat, dat is echt wel meer, ja, een beetje de ja de and song uit de -like kant op en uh, dat vind ik ook echt het leukste om te doen. Ik ben de afgelopen jaren ben ik alleen maar ruige muziek aan het maken en dat is ook hartstikke leuk. Maar soms is het ook belangrijk om ook juist nieuwe territorium, muzikale territorium te ontdekken en te kijken van, past dit ook bij mij? En uh, ik, heb al, ik ken Melanie Ryan al sinds de opnames van, uh, van We Want More, daar hebben we elkaar leren kennen, dat programma. Mm -hmm. Daar is een mooie vriendschap uit ontstaan en, hebben, um, en ik heb het geluk gehad om meerdere keren met haar op het podium te staan om twee shows ook met haar te doen. En um, ja, het is ook echt te gek dat we, nu weer, dat we nu ook weer uh, samen kunnen werken met dit nummer. Ook, dus we hebben dit nummer samen geschreven. En uh, ik heb veel van haar kunnen leren en hopelijk heeft zij ook veel van mij kunnen leren. Ja. En is dit een mooi liedje ontstaan. Ja, is het ook de bedoeling dat jullie dat met z'n tweeën ook op een podium gaan spelen? Want dat is dan toch ook wel een beetje een vraag die ik je graag wil stellen. Ja, ik hoop het. Er is nog geen definitieve datum geprikt dat we expliciet met elkaar dat liedje gaan zingen. Op dit moment is Melanie echt super goed bezig. je ja, ja. Het ja. uh, is uh, een uh, statement, uh, ja. wat, uh, om het uh, zo te zeggen denk ik. Ja, ja, nou, uh, ik uh, weet niet of ik het mag vertellen, maar gisteren heeft ze wel even een statement gemaakt. Ja, ik heb het een en ander wel voorbij zien komen in Paradiso. Er uh, is zelfs een foto gemaakt met een, een of andere legende die wij kennen in de muziekwereld, die aan uh, een aantal optredens, live optredens, door het hele land aan het uh, bezoek is. Dat is Nick Volters, die, ja, die is daarbij geweest, uh, stond in het voorprogramma van Dasha. Dus uh, ja, dat bedoel ik maar, hè? Fantastisch. Ja, fantastisch. Ik, uh, ik kon helemaal niet bij zijn gisteren, maar ik heb zoveel foto's en video's gekregen ik heb haar vanmorgen nog even gebeld om haar te feliciteren en te vragen hoe het was. En uh, ja, ze was uh, heel erg enthousiast en uh, terecht. Ja. Als je daar posts ziet op Instagram dan, en hoe mensen haar hebben omarmd, ja, dat, ik ben zo ongelooflijk trots op haar. Ze verdient het enorm. Echt waar. Ja, Als er een, iemand is die uh, toch dat uh, harde werk uh, weet om te zetten in iets moois. Maar ja, uh, ze heeft ook inderdaad de, uh, een factor, ben ik me eens, uh, van, uh, dat, uh, dat ze mensen uh, voor zich weten winnen. En dat ja. heeft ze hier tot twee keer toe ook hier uh, in de studio voor elkaar gekregen. Dus, Wauw. Ja. Um, maar goed, uh, I Will. Want dat is de single die jij samen met Melanie Ryan hebt gemaakt. Wat, wat, ja. uh, wat moeten we weten over die single? Nou, uh, het yeah, is een single dat, uh, it's a long time in the making. Uh, ik was begonnen met het schrijven van dit liedje in 2021 voor twee vrienden van mij die in het huwelijksbootje gingen stappen. Ik kwam uh, met een couplet en een, ver en, een, en een refrein, maar verder kon ik niet vanwege de writer's block. Maar ik wist dat Melanie uh, veel op bruiloften speelde en op uh, recepties uh, van, uh, van bruiloften. Dus toen heb ik haar gevraagd of ze samen met mij... Het nummer wilde afmaken. Dus zij is co-writer van het liedje geworden. En het is uiteindelijk een heel mooi uh, duet geworden. Maar uiteindelijk begon, want het was geschreven in corona. Dus we hebben het uh, in, onder een Zoom meeting hebben we het liedje geschreven. En nou ja, toen uh, de coronamaatregelen waren opgegeven, ja, begon het leven weer. Bekonden we weer spelen. Dus het liedje, ja, waren we een beetje vergeten. En nu dit jaar was ik mijn laptop aan het opschonen. En toen kwam ik het liedje weer tegen. Dus uh, toen heb ik meteen Melanie een heb gestuurd van, hé, hey, zie je het zitten om het liedje af te maken. Maar dan ook om het meteen op te nemen en het uit te brengen. En, en ze reageerden meteen met, uh, ja, gaan we zeker doen. Dus we hebben het meteen ook afgemaakt en opgenomen. En uh, ja, en dan nu komt het uh, morgen uit. Ja. vet Ja, en de laatste vraag is, waar kunnen zij uh, jou vinden op het wereldwijde web? Waar kunnen zij maar vinden? Nou, ik heb sowieso een eigen website francescodaniel.com. Ik heb mijn eigen Spotify, uh, YouTube, Instagram. En um, ik uh, heb ook TikTok, dus daar staat ook heel veel uh, informatie. En um, ja, op Instagram laat ik ook weten waar ik ga optreden, de nieuwe data's en zo. En er komen heel veel mooie optredens uh, aan ook, dus hou me zeker daar in de gaten.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 Now I finally heard her say Now I finally heard him say I I Was dit met Hurricane? Daarvoor hoorde je Francisco Daniel en Melanie en Ryan met I Will. Uh, we gaan nog even een paar nummers uh, laten horen. Bijvoorbeeld uh, deze van Dizzy Panda en I'm Worth It. I've got everything Met Armworth, dit tot aan het uh, einde van dit uh, uur. Gaan we deze nog laten horen? Distant and broken.